Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De omzet van PostNL is in het derde kwartaal licht gestegen tot 988 miljoen. Dat kwam door kostenbesparingen, duurdere postzegels... en lagere kosten voor pensioenen en reorganisaties. De hoeveelheid brieven en kaarten bleef dalen... maar het aantal pakjes steeg met meer dan 8 procent. Dat kwam doordat er steeds meer wordt gekocht op internet. De netto-winst van PostNL daalde van 218 naar 12 miljoen... Maar dat kwam doordat het bedrijf vorig jaar geld kreeg van de verkoop van TNT Express. Staatssecretaris Wiebes moet toch weer met een ander bijtellingsplan komen, vinden de auto-industrie en natuur en milieu. Ook het aangepaste plan voldoet niet, schrijven onder meer de BOVAG, rijvereniging VNO VNO-NCW en MKB Nederland aan de staatssecretaris. Wiebes wil vijf bijtellingscategorieën. De autobranche en natuur en milieu, die de handen in één hebben geslagen, willen er vier. Dat is volgens hen beter voor de leaserijders en beter voor het milieu.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 De Oost-Oekraïnse rebellenleider Zaghartsenko kan rekenen op steun bij de bevolking in de regio Donetsk. In omstreden verkiezingen kreeg hij volgens exit polls zo'n 80% van de stemmen. Ook in Lugansk won een pro-Russische leider. De rebellen in het Oosten hadden gisteren hun eigen verkiezingen. De Oekraïnse president Poroshenko noemde die illegaal en riep Moskou op om de uitslag niet te erkennen. Rusland zegt nu dat de gekozen leiders een mandaat hebben gekregen om het normale leven in de regio te herstellen. Het weer vanochtend droog en af en toe zon, later meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. De meeste regen valt vanavond. Zuidelijke wind waait stevig, aan zee soms hard. En vanmiddag wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS. DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Het is nog steeds erg druk. Er staat ruim 200 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 7 kilometer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Soest en naar de West 13 kilometer. A2, den Bosch Amsterdam tussen Culemborg en Maarse 18. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en zoetewarden 9 kilometer. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Poort 8 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. De A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knappend Watergraafsmeer 7 kilometer. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tielwest 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Never notice the pain. Kurtis Tigers en I wonder why. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Shakira, macho, salsa, sombrero, gato, negro, mojito old. El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 Zetten en daarmee de Van Paul-positie vertrekt op de tweede plaats. En dat is bekende, ook voor jullie, uh, daar komt hij weer. Koen, Couso, uh, uh, Wouters. Uh, die doet uh, ja. nog steeds mee in die uh, Porsche Club. Die.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 Komt er maar even hier. Nog even een vraagje, Willem. het eerste uur meld je het al. Maar even voor de luisteraars die, die later hebben ingeschakeld. Uh, men kan uh, gratis entreekaarten uh, bemachtigen, hè? Op de site van uh, Formido. Dat is een uh, bouwmarktconcern. Uh, Formido.nl Ja, daar kun je... Uh, ik weet, denk dat dat uh, vandaag ook nog mogelijk was. Maar in het hele vruiggang uh, uh, richting uh, dit weekend. kon je daar... Uh, Kaarten uh, gaat downloaden voor tuin en eventueel uh, indien daar nog plaatsen... Uh, beschikbaar is ook uh, op de hoofdtribune. binnen. Maar als het dit weer is, heb je geen dak boven je hoofd nodig en tuin uh, zijn veel leukere plekjes in het zonnetje. Dus uh, ja, waarom zou je het niet doen? Nee. Nee. Een duimpannetje, hè? Nee? Ja, ja, precies, dat bedoel ik. <laughs> en hey Willem, dankjewel even hey, voor dit moment. <laughs> Oké. <Okay. laughs> straks, straks komen we weer bij je terug. Willem van deze vanaf het in Park, Zandvoort.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 Gewoon zoek op CFM Stalvoort, dan heb je de CFM app op jouw telefoon of tablet. van dit moment. You're the prior de single van Lilywood En de prick. Dat allemaal in de Robbie Schultz remix. Ja, vandaag volgen wij de finale reis. Willem van deze zijn aanwijzig op Zandvoort. Zodra gaan we weer naar Willem schakelen. Maar morgen kan je ook de hele dag kijken op CFM TV. Naar de finale races. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Met deze single van Toto, je hoort de Pamela. Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen weer om live over, dat over naar c Park. Zo van onze race Reporter Willem van Dezen. Nou, we hebben net die Porsche GT3 Cup Challenge Benelux race gehad, Willem. Ja, die is uh, zojuist afgevlacht, uh, Rob. Uh, ik vertel het uh, in de uh, vorige aflevering al. Ja, zeven auto's en uh, toch wel een diversiteit aan uh, rijders. Uh, in kwaliteit. Uh, twee die eruit uh, bovenuit steken, uh, Bart van Oost en uh, Koen Wouters. En die hebben het samen onderling ook uitgemaakt uh, wie de race uh, daarin uh, gewonnen heeft. Uiteindelijk is het uh, Koen Wouters geweest. Nou, leuk uh, succes uh, natuurlijk voor deze zanger uh, van Kruzo. Koen Wouters, hij kan meer nog zingen alleen uh, race uh, doet hij al heel lang. Doet ook uh, Dakar en dergelijke dingen. Dus uh, wel een ervaren jongen. En ervaring doet hij ook hier op uh, Circuit Park Transport weer op.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 Klass en rock de Kijsbaan. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè, de CFM app. Krijg het laatste nieuws uit Standford en de regio. En natuurlijk het cfm nieuws, rechtstreeks op je telefoon. What? Te vinden in de diverse stores, de app Store en in de Play Store. De CFM Standfoort app vanaf nu gratis verkrijgbaar. Download hem nu en geniet ervan mee.